Volgens de minister is de situatie sindsdien veranderd... omdat er nu veel snelwegen zijn met drie of meer rijbanen. In de Notre-Dame in Parijs... heeft een Franse conservatieve historicus zelfmoord gepleegd. De 78-jarige Dominique Venner schoot zichzelf kort na vier uur dood... voor het hoofd hoofdaltaar van de kathedraal. De historicus heeft zich in het verleden fel uitgelaten... tegen het homohuwelijk dat onlangs in Frankrijk is ingevoerd. Of zijn zelfmoord daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. De Notre-Dame in Parijs werd na het incident ontruimd. De kerk is een van de belangrijkste toeristische attracties van Parijs. Opnieuw lijkt een ICT-project bij de politie mislukt. Een nieuw computersysteem van de politieacademie blijkt niet te werken. Bronnen melden dat de academie er vanaf wil. Het systeem is ontwikkeld door Capgemini en er is al ruim 9 miljoen euro ingestoken. Dat bovendien twee jaar geleden al klaar moeten zijn. Het is niet uitgesloten dat de politieacademie zijn investering kwijt is. De opleiding heeft een juridische procedure in gang gezet. De leverancier legt op zijn beurt de schuld bij de politieacademie... die zou niet de beloofde mankracht hebben geleverd... en tussentijds extra functies aan het systeem hebben toegevoegd. Ajax heeft het contract met Frank de Boer opengebroken. Het contract liep tot medio 2014... maar de directie van Ajax en de trainer zijn het mondeling eens geworden... over een verlenging tot juni 2017... Frank de Boer leidt Ajax sinds december 2010 en werd drie keer op rij kampioen. Het weer vanavond en vannacht van het westen uit droog, minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgen een stevige noordwestenwind, kracht 7 in het Waddengebied. Valt een enkele bui en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah nee, Verkeersinformatie. Het was een drukke avondspits en dat merken we nu nog steeds... want er staat nog 60 kilometer file, alles bij elkaar. Vooral in het zuiden gaat het oplossen van de files erg moeizaam door ongelukken. De hele dag al zijn er problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is een tankwagen gekanteld nabij Born is inmiddels één rijstrook vrijgegeven naar het zuiden. Tussen Echt en Born staat 5 kilometer fieden. En naar het noorden, de andere kant op, is de linker rijstrook dicht... en daar staat 2 kilometer fieden. Er zijn ook grote problemen op de, wegen, de alternatieve wegen in dat gebied... tussen Sittard en Geleen. Dus verkeer van noord naar zuid kan het beste omrijden... via Duitsland of via België. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht is dicht bij knooppunt Rijkenvoorts... na een ongeluk. verkeer daar naar het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven.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 Dames en heren, goedenavond. Zij was even weg en dat kan gebeuren, want soms zegt het leven nu even niet. Maar de hele maand maart stond ze in een avond aan avond uitverkocht... de Lamar Theater met haar show Alleen... die ze afgelopen vrijdag als extraatje voor de allerlaatste keer speelde. Maar gelukkig hebben wij de cd nog. Alleen. Hier is Claudia de Brij. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou een echt krap op tijd, precies op tijd. Echt. Terwijl je hier toch echt al een aantal keer bent geweest in deze studio. Maar je had oh, geen ja, idee zeker. meer. Oh nee, ik sowieso. Ik was een kwart over vijf al vertrokken uit Utrecht. Oh. Maar het is meer, het was een file ellende. Maar ik had ook geen idee. Maar dat is ook een soort de misvatting van iedereen in Amsterdam dat iedereen van buiten Amsterdam alle landmarks wel weet. Weet je, Ik had je collega aan de telefoon, die zei... ja, je moet richting stad lopen, dus niet van de stad weg. Maar als ik hier waar ben, weet ik dus niet waar de stad nee, ligt. Ik weet waar Artis ligt. Nou komt zij toevallig ook uit Utrecht. Ja, goed. precies, zij zou beter moeten weten. Nou, afgelopen vrijdag, ik was erbij, gelukkig, in de Nieuwe de Lamar. Ja. Een geweldige avond. Dank je wel. Het liedjesprogramma van Claudia de Breij en uh, de presentatie van je cd. En de cd werd ont in ontvangst genomen door... Herman van Veen. Ja. En uh, je beschreef dat je hem um, nou, voor het eerst hebt gezien. Toen was je een jaar of acht in Carré. Ja. En daar begon het. Hè? Toen wist de kleine Claudia, oké, okay, dat moet ik ook gaan doen ja. in het leven. Dat wil ik later worden. Ja. Beschrijf die avond dus. Wat, wat Acht jaar. Waarom gaat een meisje van acht naar Carré, naar Herman van Veen? Ja, mijn ouders waren daar altijd wel heel vooruitstrevend in. Die vonden dat zelf mooi. En die, uh, die deden het met, met zowel met stomme als met leuke dingen... Uh, we gingen gewoon mee, weet je, we moesten ook mee als er een nieuw bankstel moest worden gekocht. <laughs> Terwijl wij nu voor dat soort dingen vaak een oppas huren omdat je denkt er is niks aan. Maar wij gingen overal gewoon mee, wat ook wel weer leuk is. En uh, volgens mij vond ik het als klein meisje ook gewoon al mooi... ook dat ik thuis wilde muziek opzetten, weet je wel. Van Herman van Veen. Ja, En nog steeds vind ik dat mooi, maar dat vond ik als kind al mooi. En weet je ook speciaal dan nog één liedje wat er uitsprong toen als kind van Herman van Veen? Nou, wat ik in de voorstelling vertelde, is ook echt zo dat ik Suzanne heel indrukwekkend vond. Mm -hmm. als kleinkind al. Maar dat is, en dat wordt ook niet minder, want dat is zo'n mystiek liedje. Ook, ook als je later dan het origineel hoort, weet je, van Cohen. Dat rare, die, die, die, eerst, dat eerste couplet met die verliefdheid op dat meisje. Een mm -hmm. tweede couplet over En Jezus was een visser. En de laatste gaat weer over Suzanne. En ze houdt al jouw gedachten in haar hand. En het, het blijft. Het gekke is dat liedje, je begrijpt het. Niet en toch wel. Dat is, is zo'n wonderbaarlijk knap liedje mm -hmm. en dat snap je dus ook al als je zes, zeven, acht jaar bent. Of juist niet, maar daarom is. Ik het... snap er in ieder geval toen niet meer. Nee. Ik snap er nu niet meer nee, dan toen dan denk toen. ik. Nee. Dat, is, dat is echt een. Uh... Ja, dat is zo'n kunstig ding. En ik, ik zag hem dat toen zingen en ik denk ook, uh, volgens mij was dit de periode dat hij. Uh deed hij ook iets heel geks met de speel, die hij, de dood van Pierlala, dan kwam hij uit een doodskist. Weet je, dat dus bij hem ook altijd, dat zo clownesk is, is natuurlijk ook heel toegankelijk mm -hmm. voor kleine kinderen. En wat je niet snapt, ja, dat sprookje snap je ook de helft niet van als en, kind. En het moet wel uitzonderlijk zijn geweest dat jouw ouders die kinderen hadden meegenomen, stel ik me zo voor. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik had nu afgelopen vrijdag, toen jij er was ook, mm -hmm. na afloop een afloop, een meisje van acht, en een meisje van negen, en een jongetje van elf, die, oh ja... ja ja, volgens mij omdat je Nederlandstalige dingen maakt. Mm -hmm. kunnen ze op een deel kunnen ze toch al, al inhaken of zo. Ja. En hoe, hoe, hoe spannend was het? Dat, uh, want je ging een duet doen. Dat van vervelend was, ja, Met. dat is absurd, hè? Ja. ja, dat was zo spannend dat het dan niet meer spannend is. Omdat ik, als ik echt ga bedenken hoe ik als klein meisje naar hem heb gekeken... en hoe groot hij voor mij is... dan kan ik dat natuurlijk helemaal niet aan. Maar ik heb hem inmiddels ook wel een paar keer ontmoet... en weet dat het ook een soort... Uh, het is een soort van toegankelijke Sinterklaas. Weet je, met zijn, <lacht> die manier van praten van hem en zijn hele zijn. Dus hij is niet meer die man die jij toen zag? Ja, en wel. Ja? En wel. Ja, ook als hij naast je staat op het podium. Maar ja, ik ben zelf... Uh, ja... Claudia de Brein geworden. Ja, ja dat is... Ja, dat, <lacht> ja, ja. Dat is enerzijds zo, maar ik voel me ook nog steeds gewoon die Claudia van, van 7, 8, die, die zit te kijken. Maar het is meer dat je als, je, als je dan, dan laat je los van het is Herman van Veen. Kijk eens, jongens, wat is dit heftig. Maar je denkt gewoon, we gaan nu het liedje samen zingen. En dan is het niet eng, want dan zie ik hem even goed zoeken. Weet je, want mm -hmm. dan kon je misschien wel niet geïnteresseerd. Dus we staan echt dat nou. Het was elkaar heel te spannend ook om te zien ja? van hoe. Ja, ja. Ja, en dat voel je ook. En dat is volgens mij voor hem ook de kick. Want we hadden ook ochtends sms-contact we zullen we repeteren of nee, we zien het, op het podium wel. Dat, je weet ook allebei van, dat, dat is ook interessanter, ook voor onszelf. Sterker nog, hij zat, hij zat vlak voor me. Ik ja, oh, had dat het gevoel, want ik had gezien via Twitter dat hij dat duet ja. zou doen, dat hij ook een beetje toe van, oh, oh, dan moet ik daar ja. straks dat podium op. Vrouw ja. en dochter erbij. Er was trouwens één lied dat je opdraagde aan een, een, een vrouwenaam, noemde je. En toen ja. hoorde ik later dat dat de vrouw van Herman van Veen was. Ja. was Waarom waar droeg je dat lied aan haar op? Ja, ik weet dat dat voor haar een heel bijzonder lied is, maar dat is zo ontzettend haar privé. Dat, dat jij ik, dat ik, nu niet even Dat op ik radio dat nu niet Nee, Dat vind uh, ik dan niet netjes. Tekenen. Maar, maar dat was, ik weet dat zij dat, dat heel veel. Uh, heel veel gevoelens bij dat liedje heeft, ja. Want ik herinner me wel, wanneer was dat? Bij de Wereld Draait Door, ja, dat Van Veen ook zat? Dat ging over dat liedje, ja. ja. Want wat vertelde hij toen ook alweer? Dat uh, hij en Kaitan, uh, zo heet zijn vrouw, een keer... drie cd's geleden van mij, die had ik toen opgestuurd, weet je. Toen uh, kende ik hem niet uh, rechtstreeks. Dat ze die in de auto zaten te luisteren, op weg naar Frankrijk, geloof ik. Zij is Française. En dat ze de auto aan de kant moesten zetten, omdat, omdat ze zo... Uh, geëmotioneerd waren door dat liedje. Wat dat natuurlijk... een absurde gedachte is voor mij. Hè? Dat, dat, want mijn, mijn... mijn hele leven hangt aan liedjes. Waaronder die van Van Veen. Mm -hmm. Dus dat dat, het, dat het andersom... uiteindelijk zo uitpakt is natuurlijk onvoorstelbaar. En welk liedje was dat dan? Jouw liedje heet dat liedje. Dat heb ik ooit voor mijn zoon geschreven. Mm -hmm. Dat is dan ook wel heel raar, dat hij dan vervolgens jou meldt. Dat jij trouwens dan een CD naar hem opstuurt. Terwijl ja. je toen nog geen contact met hem had. Nee, nee maar dat, was, dat is vanuit. Uh, dat heeft me al meer moois uh, gebracht. Ik, ik heb een principe over dat je nooit een compliment voor je mag houden. Dus. Uh... Dat lukt niet altijd, maar bijna altijd. Dus ook als je iemand ziet en je denkt... staat je echt goed die broek, weet je wel. Dan moet je, zeggen. Dan gelijk. moet je dat ja, zeggen. Ja. Want dat is, dat, daar knapt iedereen zo van op. Ja. En, um, dus jij loopt de hele dag. Ja, ik, ik geef <laughs> veel complimenten vaak, ja. Maar um, ik had toen die plaat gemaakt. En het heeft gewoon met, met, met, met Van Veen te maken... zoals het met nog een paar kunstenaars te maken heeft... dat ik dit ben gaan doen. Mm -hmm. Toen ik als klein meisje in Carré hem dat zag doen... Uh, kijk, de, de letterlijke gedachte, dat wil ik ook worden. Ik weet niet of ik die had, maar er is wel... Uh, een, een, je herkent iets. Mm -hmm. weet je, je herkent iets wat, nog, wat, wat in jou nog ontzettend moet gaan evolueren. Maar um, je wordt zo direct aangesproken. Dus ja, dat is, het is dankzij hem voor een deel dat ik dat ben gaan doen. en Vooral ook omdat ik... Nu nog steeds als ik hem bezig zie, ik, ik vind niet alles even te gek wat hij doet, maar ik vind het alleen al te gek dat hij maar zich blijft vernieuwen, dat hij blijft spelen, dat hij niet zijn hitjes staat te zingen, maar de wereld rondreist en steeds nieuwe dingen verzint. Mm -hmm. Dus dat was meer uit dankbaarheid van weet u wel dat ik weet u wel dat u een van mijn leraren bent, gewoon omdat ja. ik er naar gekeken heb. En dat was voor het eerst toen je hem nog nooit had ontmoet dat je een CD opstuurde. Uh, want je nee. begon dit verhaal met ik deel zelf graag complimenten uit. Ja, nee, ik want heb... hoe loopt dit verhaal af? Nou, dat, dat, nee, daarom je vroeg waarom die, die cd toen, waarom ik die toen stuurde. Ja, Maar dat had ja. daarmee te maken met, met dankbaarheid voor. Ja, ja. Voor. Het oh, leren. Zo bedoel je? Ja. Je zag het als een compliment aan hem van en dit is. Ja. Hm. Volgens mij heb ik zelfs op die CD had ik uh, je had toen een liedje van. Ik weet niet eens meer de. Ik weet niet een Engels bandje. En die zongen uh, The Beatles and the Stones, made it good to be alone. Yeah. En daar had, had ik volgens mij dankzij Shaffi en Van Veen... was ik nooit helemaal alleen. Oh ja. En dat had ik toen, ik herinner het me nu weer erover hebben... in die liner notes gezet. Nou, en Shaffi leefde volgens mij toen al niet meer. Of nog net wel, maar zo dement als een deur. Dus het, daarom had ik hem opgestuurd. Ja. En reageerde hij toen al vrij snel? Want het lijkt me dan nogal belangrijk... wat je het vervolgens te horen krijgt van de grote Nee, volgens meester. mij helemaal niet. Volgens mij pas veel later, toen, toen hij uh, zijn feestje vierde... dat hij 65 werd in Carré. Ja. Toen hoorde ik pas dat hij dat zo bijzonder had gevonden. Oh, wow, daar heb je lang moeten wachten. En dan heb je waarschijnlijk ook ja. wel in spanning gezeten, of niet? Nee, yes, nee zo'n ei ben ik dan ook weer niet. <laughs> ja, primair wel, ja. weet je wel. Even twee, drie dagen van, oh jee. Maar ja, ik ben zelf ook redelijk... Ik uh, ik geef wel snel of, of graag complimenten. Mm -hmm. Maar als ik je niet toevallig net nu tegenkom... en ik denk, oh, die zal ik morgen dan even een mailtje sturen... daar komt het dan niet van. Nee, nee dus... dan ben je het weer kwijt. Ja. Hm. Um, het nieuws van vandaag... Uh, vanochtend in de Volksrand. We hebben alle kranten hier liggen, behalve de Volksrand. Ik las hem vanochtend en dacht, oh, dan moet ik het met haar over hebben. Uh, volgens mij was het naar aanleiding van het homohuwelijk... dat nu in hoeveel landen is het inmiddels ingevoerd. Ik hoorde het gisteren Boris Dietrich uh, nog vertellen. Ik weet het niet meer precies. Weet niet, ik maar... weet wel dat het in 176 landen nog verboden is. Ja, nog verboden. Ja, precies. En daarna <lacht> dat vertelde hij in hoeveel oh, okay. landen het ho ja. homohuwelijk nu is ingevoerd. Maar goed, in elk geval naar aanleiding daarvan... dat dat vervolgens toch ook weer heel veel agressie opwekt... Ja. juist als dat homohuwelijk uh, is ingevoerd. Ja. En dat in Amerika, in een village, in, in New York notabene, en weer één dood. Is gevallen. Ja, en ik hoorde net dat die man die zelfmoord heeft gepleegd... in de Notre-Dame vandaag, ja? daarvan wordt vermoed in de Franse media... dat dat een, een politieke zelfmoord is uit protest tegen het homohuwelijk. Oh ja? Dat is nog niet bewezen, hoor, maar dat was net dat uh, is het vermoeden. op deze zender. Ja. Ja. Goed, wat um, ik vroeg mij af, hoe, hoeveel, hoe ingewikkeld vind jij het eigenlijk... om in het openbaar bijvoorbeeld je vriendin te zoenen? Doe je dat heel makkelijk? Ja, dat doe ik wel makkelijk, maar dat is <laughs> gewoon omdat ik heel verliefd ben... Dus daardoor heb ik het ook een beetje losgelaten. Maar ik vond dat wel, zeker als begin twintiger... Nee, toen was ik eigenlijk ook wel daar redelijk lomp in. Ja? Ja, ik, ja dat is... Ik zit lomp noem jij het? Ja, omdat, dat moet je zijn. Want je, maakt, je zet wel degelijk een knop om om dat te doen. Maar dat doe je volgens mij ook als je hetero bent... en je vriendje of vriendinnetje kust. Dan is het er is toch even een moment dat je kiest... Iedereen ik kan Ik ben het nu in zien. de buitenwereld, mm -hmm. maar ik kies voor mijn... Hm. voor de intimiteit. En de wereld doet het er maar mee. Um, ik zit te denken. ja, ik, ik, ik heb Eigenlijk vind ik een soort uh, thuisvoordeel. Omdat als je bekend bent, dat heeft het nadeel... dat iedereen iets van je mag vinden en dat de wereld een dorp is. En iedereen weet waar je mee bezig bent en mm -hmm. heeft een mening. Maar het heeft ook het voordeel dat de wereld een dorp is. Want ik ben opgegroeid in een dorp... En alles is raar, tenzij je een van ons bent. Want dan ben je gewoon de uh, ja, only gay in the village. En ja, dat is dan oké. Okay. Dat rare meisje. Ja, ja, en ik geloof dat ik zo een beetje in de wereld ben gaan staan. Dus dat ik, dat ik wat dat betreft niet meer een heel uh, representatief beeld heb... van hoe het is om, om homoseksueel in Nederland te zijn. Of ik maak mezelf dat wijs hoor. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want dat is dus eigenlijk dat je in de eerste plaats gewoon Claudia de Brij bent. Ja, en dat ik daardoor mijn dingen wegkom. Ja. Maar misschien is het ook wel zo dat je... Um, ik betrap mezelf daar ook op. Uh, het is gewoon een heel, heel zeg maar, heteronormatieve samenleving. En ik zie er redelijk vrouwelijk uit. En mijn vriendin ook. En dan kan er alweer meer. En als je er heel uh, zeg maar, van het radicaal lesbisch actiefront-achtig uitziet... uitziet ja, dan... dan heb je veel meer weerstand. En het oneerlijke is ook ook van homoseksuele zelf. Ook veel, zeg maar, gewone homoseksuele mm -hmm. mannen... zijn heel negatief over uh, ontzettende nichten. En, en uh, zeg maar, de, de lipstick lesbians zijn ook heel negatief over uh, de, de, de tuinbroeken. Wat, wat heel heteronormatief en, en discriminerend is. Maar daar mm -hmm. maak ik mezelf ook aan schuldig, betrap ik me op. En, maar is dat misschien ook wel onbewust een, uh, een overweging... om het dan juist heel vrouwelijk en, en uh, uh, lekker uit te zien? Omdat nee. je weet... vandaag. Oh, GELACH. <laughs> Ja, ik zag je op het podium ja. zijn. Ik dacht, nee, nee, want nee. nee. Ik heb ook wel die periode gehad toen ik zo net uit de kast was... dat ik, uh, dat ik dacht, ah, ik ga helemaal kort haren. Ga... <lacht> heb je die, die periode Nee, ja, maar dat heb ik nooit echt doorgezet. Omdat ik er ook echt niet uitzien met kort haar. Maar het is ook zo... Het oh, is net als... Weet je, wel, dat is ook zo'n potten ding om je naam te veranderen en een soort halve uh, afkorting. En weet je, wel, al, al die potten heet ook von of sham of kloon. Ja, ja, weet je, wel, dat is allemaal een soort androgyne toestand. Ja, dat moet dan even. Dan moet je even zo'n periode, moet je dat dan doen. Maar om er zo, om er zo uit te zien als ik eruit uitzie, dat heeft niet met ja, je. Vindt je bent je er in elk geval maar... wel heel erg van bewust. Want anders ja, zou je dat niet zo. Maar dat is iedere homo is zich daarvan bewust. Want je hebt die hele ellende vanuit de kast moeten komen... Mm -hmm. die maakt dat je... je ontkomt er niet aan dat je heel bewust moet zijn... van wie je bent en hoe je je naar buiten toe presenteert. Dat, daarom denk ik ook dat zoveel homo's... uiteindelijk in de showbiz of een of andere expressieve hoek terechtkomen. Want je moet al heel jong bepalen... hoe je, ho, ja, hoe je jezelf moet je uitdrukken je en, en presenteert. Wanneer wist ja, jij het eigenlijk? Dat was lang geleden dat ik de <laughs> vraag heb gehad. <laughs> um, ik... Denk... Verandert het antwoord ook. Nou, omdat ik. ik het, dat het weten, dat is zo, zo heeft zoiets absoluuts. Waarvan ik nog steeds kan denken. Ja, weet ik het. Ja, Ik weet het wel zeker. Maar ik geloof dat ik een jaar of zestien was, dat ik, dat ik wel dacht: Nou, ik val niet alleen op jongens. En toen heb ik heel lang gedacht. Ik ben gewoon heel erg bi. En nu nog steeds als mensen zeggen, je bent lesbisch, denk ik, nou ja, dat ik? valt toch ook wel weer mee. <laughs> maar. En dat vind ik ook een soort raar vluchtgedrag. Want ik ben al in geen jaren met een man samen geweest. Dus, dus waarom zou je jezelf moeten afficheren als biseksueel? Maar het is, ik heb een soort weerstand tegen dat de, dat de buitenwereld mag inkleuren. En bepaalt dat jij lesbisch ja, bent. Ja, precies. Dat maakt zelden wel uit. Lesbi zeggen de meisjes tegenwoordig. Ja, ja lesb lesbi. Zij is lesbi. Zij is lesbi. Ja, dat vind ik dan wel ook kom wel. Komt dat vandaan, weet jij dat? Ze ja, zegt het opeens. Niet. Is het zo? Is dat, nou ja. ja, ik hoor het uh, in... is in, uh... lesbie. <laughs> ja, we hebben ook wel mensen die wij de dikke lesbie noemen en zo, ja. De dikke lesbie. De dikke lesbie, ja, daar heb je gelijk een beeld. Met kort haar dan, ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Was de dikke lesbie er nog? Ja. Um, Anouk was ook nog wel een beetje in het nieuws vandaag. En jij hebt natuurlijk gekeken. Ja, maar het was zo goed, hè? Ja, ja he? Veel beter dan bij de halve finale, vond jij dat ook? Nee, vond ik dus niet. Nee? Vonden heel veel mensen... vond ik Haar dus... stem was toch nu veel krachtiger? Nee, nee Ze nee, beter? Nee? nee, vond ik niet. Ik vond haar stem veel meer lucht en veel meer laag. Ik vond hem bij de halve finale mooier. Oh ja? Ja, want nu had ze heel erg die... die weet je wel, die, de, de kans heel erg doen dat heel erg laag bijna duwende. Wel mooi, maar... Ik had, ik had die, dat, dat onderscheid... Ik zou ze een keer naar elkaar moeten horen, mm. hoor. Maar... Ik hield nu juist mijn hart vast. Van. Oh, ja? oh ja. Hoe zie jij haar eigenlijk? Hoe kijk jij naar haar? Ja, Ik vind haar helemaal te gek. Vooral ook omdat zij... Ik uh, bedoel, als je het hebt over wat ik net zei. Uh, dat je al jong moet bepalen wie je bent en hoe je presenteert. Nou, dat heeft zij als hetero. Heeft ze dat ook <lacht> op honderd manieren wel gedaan. Volgens mij was ook niet, niet de makkelijkste jeugd. Hoe oud ben je nou? Even oud eigenlijk. Wel ongeveer, denk ik. hè? ik denk het, hè? Ik ben van ja. 75. Ja, volgens mij is het ook wel in de 30. Ja, ja. die hoek. Ja. En inderdaad, iets andere achtergrond. Ja, iets minder gelukkige jeugd volgens ja. mij. Minder, minder fijne basis. Ja, ik vind haar heel uh, stoer in het zich ook niet eens meer aantrekken uh, wat stoer is. Want echt, het Songfestival echt, is echt. Nou, was tot vorige week het een coolste <lacht> dat je kon verzinnen. <lacht> Weet je, je kan hoger nog. Wat kun je nog doen? Echt op de EO Jongerendag zingen. En dan, en dan hebben we de meest uncoole dingen wel gehad. Maar zij zou zelfs dat cool maken. Ja. Is dat gelukt? leuk? En, omdat het is gewoon haar keuze. Ik ga hier mijn liedje zingen. En ook daar niet mee doen aan de onzin. Weet je, al die baasjes. Al die eh, trosbaasjes, eh, eh, Eurovisiebaasjes. Je moet wel die persconferentie. Of je moet wel de reality show. Nee. Gewoon nee. niet doen. Ik doe het niet. Ja, dat is toch schitterend. Is zij stoerder dan jij? Ja, veel stoerder. Ik weet nog dat ik haar interviewde toen ik... toen was ik net verslaggever voor Radio West. Oh ja? En toen was zij net, zat zij net Nobody's Wife, denk ik. Hè? Dat was haar doorbraakhit. En te interviewde En Den Haag natuurlijk, ja. Ja, daarna, deze parkpop was toen ja. natuurlijk zo'n openlucht... Uh, nou, ik was gewoon bang voor haar. Dan zat ik daar met mijn zender. ze was heel aardig, maar heel wit. En volgens mij had ze ik, iets... Ik weet niet of ze gebruikte, maar ze zag eruit... alsof ze iets had gebruikt of heel lang heel weinig had geslapen. En dan kreeg jij de zenuwen. Ik zat daar gewoon zo blakende... als zo'n blakende frikandelleneter toen zo bij, weet je wel. ja. Nee, zij is veel stoerder dan ik. En nu uh, worden er alweer lijstjes met namen doorgegeven... Hè, wie er volgend jaar moet gaan. Carol Emerald uh, staat er natuurlijk op. Ja. Claudia de Brij, zou dat ook een idee zijn? Probeert probeer het Kornald Maas al een paar jaar. Maar volgens Echt? mij het, iedereen die twee noten kan zingen... en daartegen zegt als Maas, je uh, moet gaan. Nee, ik zie mijzelf nee, dat niet doen. Nee, dat is niet waar. Nee, maar volgens mij, ik, ik, ik, ik, volgens mij... Wat ik, wat, ik, wat ik kan is een, een liedje maken en het, en het geloofwaardig vertolken... En daarmee ben ik inmiddels, durf ik dan wel te zeggen, zangeres. Maar ik vind mezelf niet zoals Anouk een groot zangeres is. Ik ben geen indrukwekkend zangeres. Dat moet je wel zijn, vind ik, op zo'n festival. Een indrukwekkende zangeres. En dat ben jij niet? Nee, niet op die manier vind ik nee. Duidelijke taal, Claudia de Brij. Luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ga naar radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Radiokunstof. Goed, Claudia de Brij. Je hebt eigenlijk geen uh, nadere aanduiding nodig. Hè? Ik bedoel, iedereen weet inmiddels wel wie jij bent. Dat gebeurt dan op een gegeven moment. Vind ik wel fijn. Ja? Nou, omdat, het, omdat nu het hele. wat doe je nou toch eigenlijk het liefst? En wat wil je nou toch eigenlijk worden? Dat is nu wel voorbij. Dat is me ongeveer twintig uh, jaar gevraagd voor mijn gevoel. Wil je radiotelevisie? Of, uh, en, en nu is het. nou, ze doet, ze doet kennelijk. Ze nu doet dit. het allemaal ja. tegelijkertijd, ja. bijna. Ja, een beetje wel, ja. Ja. Um, maar nu is daar dus in elk geval even uh, die cd. Ja. Alleen heet die. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ontzettende onzin, want je bent helemaal niet alleen. Nee, nee, nee. Dus inderdaad, de titel is juist heel misleidend. Ik had hem eigenlijk samen moeten noemen. Maar, ja. Uh, ja, echt waar, ja. Maar, sorry hoor, ik zit te boeren van de appelsap. Uh, ik, dat had ook te maken met het, dat die reeks in de Lamar... dat we die alleen in de Lamar, alleen in de maand maart gingen spelen. En uh, dat de Lamar zei, zullen we het dan exclusief noemen? Maar dat vond ik zo hoerig klinken. En toen dacht ik, nou... nou zeker in combinatie ja, met, de met de Lamar. Ja, nou, <laughs> <coughs> toen had ik, nou... En ik wilde het eigenlijk... Vond ik dan zelf heel grappig. Ik wilde het 'ik geloof in mij' noemen. Weet je, omdat dan in de grote zaal 'André Hazes... hij gelooft in mij stond. Een Die was wel heel grappig. Ik, geweest. ik geloof in mij, ja. ja. Maar dan vond ze bij de Lamar niet ik echt een goede niet. grap. Ja. <laughs> en toen, eh, ja, toen bedachten wij, eigenlijk alleen. Maar wacht, luister jij daar dan naar? Ja, daar luister ik dan wel naar. Ja, ja maar dat heeft. En dat is en omdat ik dus niet zo stoer ben als Anouk. Maar ook omdat ik van het argument... dat is lastig bij, de kaarten, bij het kaarten bestellen, daar ben ik wel gevoelig voor. Mm -hmm. En uh, ik zat ook nog zo in het proces van... Uh, het bedenken, wat gaan we nou eigenlijk doen? En dan is Alleen is gewoon een titel... waar je alle kanten mee op kunt. En klopte wel met... Klopt niet meer nu. Met mijn huidige situatie. En ook niet met waar liedjes voor het grootste deel over gaan. Want die zijn ontzettend samen. Ja. Maar die... die die keuzes die je maakt voorafgaand aan al dat samen samenzijn. Uh, dat doe je zo ontzettend alleen. Ja, dat want dat heb je wel heel erg alleen gedaan. Blijkt uit ja. de liedjes en blijkt uit dat wat je vertelt tussen de liedjes door. Ja, is dat zo? Ja, toch wel, ja. Ja, dat, dat, ja, dat is voor mij al ja. zo. Daar ben ik mezelf niet van bewust. Ja. Maar dat, dat, als dat zo is, is dat Stoppen goed. met optreden, ja. terwijl uh, er in elk geval drie muzikanten van jou meeeten. Ja. Mee eten. ja. Uh, allerlei schouwburgdirecteur in afwacht, blijde afwachting waren... Nou. om dan nog maar te zwijgen over het publiek. Ja. En een vrouw die je na 13 jaar gedag zei... Ja. een zoontje <laughs> dat je teleur ging stellen, want niet meer samen met die vrouw... Ja. Dan, um, ja, dan maak je wel, je wel, wel in je eentje alleen. een paar heel belangrijke ja. keuzes Nou, dat is in kort bestek waar het eigenlijk over gaat. De hele cd en, en daar ging het programma ook ja. over. Um, ze we luisteren eerst even ja, naar een leuk. liedje? Ja. En nou twijfel ik zo ontzettend tussen uh, Ik zie jou en uh, Dat jij het bent. Het ene is een liefdesliedje en het andere is een liedje over al die grijze muizen. Ja, uiteindelijk draait Ik zie jou draait ook uit op een liefdesliedje. Ja. Dat is meestal bij mij. Uh, ja, god, dat vind ik zo moeilijk om te kiezen. Uh, dan zeg jij het maar. Dat jij het bent. Oké. Okay. Toen ik jouw gezicht zag dat ik zo lang had gezocht Bleek je nog mooier dan je was als ik jezelf verzinnen mocht En niemand die me zo laat lachen als jij dus. Als ik jou was had ik mij alleen veel eerder al ontmoet als ik naar je kijk, dan zie ik niets aan jou dat ik eigenlijk anders had gewild. En als de tijd verstrijkt, zal ik je zware jaren delen, maar vandaag is het Denken dat het echt bestond. Maar ik moet eraan geloven. Sinds de dag dat ik jou vond. Ik was nooit het mooiste meisje van de klas. Maar jij geeft me het gevoel dat ik het eigenlijk wel was. Hoe je naar me kijkt. Laat me geloven dat er eindelijk iemand is bij wie ik hoor. En als de tijd verstrijkt. Vandaag! En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat tussen Born en Urmond 4 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Euromond zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat door een ongeluk tussen Haps en Kloop het Rijkenvoort 4 kilometer. De weg is bij Kloopendrijken wordt afgesloten. Houdt u daar dus rekening met een omleiding. NTR. Speciaal voor iedereen. En Claudia de Brij is de gast vandaag in uh, kunststof. Op Twitter roepen ze allemaal dat ze jouw uh, aanwijzing om vooral veel complimenten te geven uh, onmiddellijk zullen. Uh, ja, het is vooral nooit voor je of, te houden. Dus je hoeft ze ook niet te verzinnen, op niks af. Nee, maar je hebt dit als dat je denkt dat je gewoon. Of, soms denk je van iemand: wat is jouw haar goed geverfd of zo? Gewoon zeggen. Gewoon zeggen. Ja, ja, en direct. Ja. Want de volgende dag komt het er niet nee, meer van. Nee. Uh, waarna je onmiddellijk naar mijn haar keek. Mijn haar ja. moet namelijk nodig verven. Echt waar? En ja, nee, koptelefoon je, je, je zet precies Dat <laughs> <laughs> Dus ik zal het niet gezien. Dan kijk ik dan ook echt zo naar. <laughs> ja. Zit hij <hier> op... <laughs> En dan staat hier een reactie van Bob Lagai op de uitzending. Wat grappig dat die Claudia de Breij, die je televisiegewijs soms een beetje van veelzien beu bent. Zoals iedereen trouwens, met die overexposure via het beeldscherm, Op de radio ineens een intiem, intelligent en zeer boeiend gesprek voert. Zit men dat nou in het medium en de interviewer? Mooie radio, Jelly en Claudia. Lief. Dus de, ja, eigenlijk onaardig en lief. Ja, heel onaardig. Dat is zo vaak, dat... dat, dat Misschien heb je dat altijd wel als je een soort publiek figuur euh, wordt. Maar mensen kunnen mij, omdat ik van die verschillende dingen doe, volgens mij helemaal zo dubbel bejegenen. Mm -hmm. Dat ik kreeg ook eens vroeger, valt nu al mee, mensen in het theater zeiden van: euh, Ik vind jou op de radio zo irritant, maar ik vond het vanavond heel mooi. Dat je dan denkt: <lacht> ja, Heb ik nou een compliment te pakken? Of wat? Weet je, het is een beetje hetzelfde als uh, op tv ben je veel dikker. Je, je krijgt nu eigenlijk een compliment, maar ook helemaal niet. Nou, maar het is natuurlijk wel een totaal andere mening. Ik, bedoel, ja. ik kan me voorstellen, daar weet jij alles TV van, maakt want je doet het allebei. Ja. En, uh, ja, maar iedereen kijkt ook vooral in de eerste plaats, toch? Ja, ja en ik, heb, dat, ik vind dat ook altijd ingewikkeld aan het hele medium, televisie. Dat ze eerst naar je kijken en dan pas luisteren? Nou, of niet zozeer, want als je goed kijkt, dan zie je ook dezelfde. Dan zou ik ook even intelligent of dom moeten overkomen als op de radio. Maar... Tele televisie is, is, is letterlijk en figuurlijk plat. Het is gewoon mm -hmm. oppervlakkig. Dus het is snel. Je, je bent altijd. Weet je televisie bestaat ook nooit zo, zoals dit nu vanwege het gesprek of vanwege waar het echt om gaat. Mm -hmm. Maar er is altijd een. Uh, dat moet dan een magazine over, het, over de actualiteit zijn of het moet. Weet je wel, het is altijd gedreven door een andere gedachte dan er gewoon zijn. Ja. Bij radio is het heel fijn, 3FM. Je gaat gewoon, ik draai een paar platen en alles daartussendoor is is, is... is van jou. Is voor lol, ja. ja. En bij Tussen twaalf televisie... en twee vrijdagmiddag. Hè? Ja, ja. ja. En, en bij televisie moet je altijd... Uh... Ja, het is, het is sneller, oppervlakkiger. Het is mo moeilijk... dus ik vind het een moeilijker medium. Ja. En um, heb je er nog zin in? Ik bedoel, want, wat ga je nu doen? Want er is een veelheid aan uh, programma's die je hebt gedaan, hè? Ja. Van nou, Van Rala, de wereld rijd, door, uh, die boot, de showboot. Die, die boot, was ook die, boot, die boot ja, showboot heette dat, ja. En dan had je nu... Uh, Kunstwerk maken? Ja. ja. Nou, um, ik heb er eigenlijk wel zin in. Um, maar ik ben wel een soort uh, rare kruidje roer me niet... als het over televisie gaat. Het, bij, bij theater weet je, je moet je een hele knappe jongen zijn... die me uiteindelijk weghoudt uit het theater. Uiteindelijk heb ik het zelf nu gedaan, maar ja, nu... Vind ik het weer zo fijn en heb ik het weer zo gevonden en gevoeld. Mm -hmm. En bij televisie, bij de minste of geringste tegenslag, uh, denk ik, uh, steek het dan hier reet, Weet je wel, dan ben ik, ik weer... ga. Ja, ja. Vind ik niet goed hoor van mezelf, maar dat, dat, dat, dat trap ik me eigenlijk op. Dat, uh, omdat je het lastig vindt. En omdat ik het lastig vind, ja. Of omdat anderen bepalen wat je dan gaat doen. Ja, ja, ja, ik heb daar heel veel moeite mee. En, en bij televisie, weet je, bij. Maar theater. heb je inmiddels niet die credits dat jij zegt: ik, ben, ik wil dit en dit. Nee, zo gaat dat nog steeds niet? Nee, nee. Ik wel bij de Varen heb ik wel veel ruimte wat dat betreft. Maar kijk, de Varen kan iets willen. En dan, dan moet het net het willen. Ja. En daar zit altijd een, een, een baasje. En de neem de kunst van het maken. Het was de bedoeling dat wij een, een, een lichtvoetig mediaprogramma echt voor de vrijdagavond gingen maken. En dus maar de vraag of het terugkomt, want ja, het gaat eigenlijk wel goed... maar het is zo licht voetig geworden, weet je wel. Waardoor ik dan direct op de steken in je reet stand ja. ga. Maar dat is ook niet goed. weet Je Je kunt ook gewoon denken, ik sta voor dat programma... en ik sta open voor wat ze zeggen. Maar... En hoe belangrijk is het voor je om die televisie dan nog te doen? Want je kunt het ook gewoon... Uh, Later. Ja, inderdaad, steken in je reet en ik ga ja. lekker dat theater in en de radio. Ja, nee, dat... Um... Nee, zo is het dan weer niet. Het is, het, ik geloof ook niet dat ik uh, ongelukkig zou zijn... als ik vanaf nu nooit meer televisie zou doen. Dat niet. Maar zoals ik dan ideeën heb die alleen maar in een liedje kunnen... en daarom maak ik dan uiteindelijk mm -hmm. een plaat... zo heb ik ook ideeën die echt voor televisie moeten. Ja. En ik vind het ook te leuk en er zit te veel aantrekkelijks in... en er lukt ook te veel wel om het niet te proberen... Mm. Maar ik, ik, ik zou niet doodongelukkig worden als ik als het uiteindelijk het niet... Zouden, niet nee. Even terug naar het liedje, want ik bedenk me opeens... Oh, luisterde ja. dus net ja, naar het liedje. Ik denk dat jij het bent, ja. Uh, en het was het eerste dat je schreef, want dat vroeg ik je onder ja. de plaat. Ja. Voor wie, voor wat? Hoe, hoe ging uh, dat? Uh, voor Jessica. Uh, je grote nieuwe liefde. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. En, Journaliste, uh, werkt bij de NRC. Dat doet ze, ja. En... Uh, was het al interviewend eigenlijk, dat jullie elkaar... Ja, ja. Het was, en dat was de dat... vorige keer ook al zo? Welke vorige keer? Het kon keer? niet, toch? Nee, nee, nee, dat oh. was niet interviewend. Nee, nee, nee. Nee, dat, is, nee, dat was, gewoon, het was gewoon op het werk. Was, mm. uh, collega's. Collega's, Toen ja. bij RTV Utrecht. Radio West. Oh, Radio West. Ja, ah, het ja. Is, was uh, 1998 hebben we het dan over. Nee, dat was niet interviewend. Dat zou, wel, dat zou van mij wel een heel goede... <lacht> goede interviewee maken als dat continu zo was. Maar gaat dit maar goed, doen? nu in het geval van Jessica, was dat aan de hand. Ja. Gebeurde het wel. Ja, nou, niet gelijk hoor. Nee. Nee, nee, nee. pas veel later. Maar wel zo'n. Dat was ook een periode dat ik, dat ik meer mensen ontmoette. van wie ik dacht. Uh, weet je, iemand als, als, als, als Paulien Cornelissen of Avan Korsius, Het dat was zo'n periode dat je voor het eerst sinds de middelbare school weer veel nieuwe mensen ontmoet... die iets heel anders met zich meebrengen dan, uh, dan je kent. Het was eigenlijk allemaal vrouwen die schreven, weet je wel. En ik dacht van, Jessica, dat is ook gewoon een, een leuk, spannend nieuw iemand... om te leren kennen, maar ik dacht pas veel later... of ik ben eigenlijk verliefd, maar dat was niet had ik niet direct door. En was het liedje de eerder dan dat je de liefde had uitgesproken? Nee, nee dit liedje niet. Oh, er waren wel andere liedjes en, en uitspraken eerder dan de liefde er was... Verlanger verlangen was al lang voor de, voor de liedjes. En sommige liedjes zelfs voor het verlangen vervuld werd. Maar dit liedje was gewoon uh, vanuit... Je, Als je wanneer een rondje gaat hardlopen... en je denkt, ik ga trainen voor de marathon... maar dan moet ik eerst maar gewoon een rondje gaan lopen en kijken hoe het gaat. Ja. Dat was dit liedje. En, en dan, ik heb het wel vijf keer weggegooid en gedacht... het is niks, maar ik moet hem afmaken... want anders kom ik niet in het liedjesmaken mm -hmm. meer. Want dat was wel de bedoeling... Ja, dat je daar weer in kwam. Dat wilde ik wel, ja. Ik had wel, ik had wel veel ideeën. Alleen je hebt dan twee goede zinnen. Waarvan je denkt, nou, dit kon wel een heel goed liedje worden. Maar zolang je die twee zinnen ergens op staan, voel je je comfortabel. Welke zinnen waren dat? Want dus bij het, dit liedje? Dat... Ja. Of in het algemeen? Nou, bij dit liedje? Bij dit liedje... Uh, ik heb je gevonden en ik heb je herkend. Ik denk dat jij het bent. Ik heb je gevonden en ik heb je herkend. Ja. Ja. En... Uh, en ook, je was nog het mooiste meisje van de klas... maar jij geeft me het gevoel dat ik het eigenlijk wel was. Ja, heel goed. En dan weet je gelijk, dat lijkt me inderdaad van die hele prettige gevoel. Ja, dan denk je van, hier zit toch een liedje, maar dan ook heel stom. Want op die melodielijn heb ik voor een groot deel zelf verzonnen bij deze. Meestal doe ik dat niet zelf. Of bij deze plaats voor het eerst wel. Maar waarom verzin ik dan zo'n onmogelijke lijn? Wat doe ik mezelf aan? Schrijf het dan makkelijker. Ja. Maar dat deed ze dus niet. <laughs> en toen? Toen was dat liedje er. Want wat is nou eigenlijk de volgorde? Want, op, want je maakte ook een grap over. In, uh, alleen in het liedje, in het <coughs> de voorstelling. Ja. Uh, dat je zegt van ja, iedereen maakte daar een burn-out van. Maar dat was het natuurlijk helemaal niet. Wat was het nou eigenlijk wel? Ik was gewoon moe. Moe? Ik had gewoon uh, vanaf... Uh, nee, ik, was, wanneer, ik was 36 of zo. En ik had vanaf mijn 2, 23ste altijd getoerd. Eén ene keer intensiever dan de andere. Maar als ik minder intensief toerde, deed ik heel veel televisie. en Als ik minder televisie deed, deed ik heel veel radio. Ik was gewoon altijd heel hard bezig. Wat ik ook heel fijn vind. En toen waren we heel tevreden aan het spelen. Het was inmiddels, was ik gescheiden. En ik bedoel, die, die, die emotie daarvan was al wel... Afgezwakt, want toen dat naar buiten kwam, waren wij daar, lag dat voor ons al lang achter ons. En ze hebben jullie maanden verborgen kunnen houden. Ja, echt bijna oh, klap, een jaar. Knap eigenlijk. Ja, heel fijn. Nou, Heel betrouwbare vrienden, want in, in onze eigen vriendenkring wist iedereen natuurlijk wel. Maar, um, um, maar je kunt niet in zo'n periode, ook omdat het gewoon heel veel praktisch... Je moet gewoon weer een afdruiprek kopen. En, en dat keer 80.000, want mm -hmm. er moet een huis komen en dat moet gestuukt. En er moet gewoon heel veel gebeuren en dat moet je ook allemaal echt zelf doen. Of laten doen, maar dat moet je wel regelen. En dat is niet de tijd om een voorstelling te schrijven. Dat gaat gewoon niet. Dus ja, dat was helemaal niet een, een burn-out. Hoewel ik wel echt kapot was. Maar je doet mensen met een burn-out tekort... als je wat ik had een burn-out noemt. Ja, ja. Het was gewoon uh, het leven. Het leven kwam tussen beiden. Dodelijk vermoeid en dan inderdaad... Al die praktische zaken regelen. Die, ja, en je moet gewoon. Tijd uh, wat Maria Goos uh, Meijer tijd noemt, moet je hebben. Het is ook niet voor niks dat die liedjes, die zijn allemaal. Sorry, ontstaan. Minstens een jaar nadat ze. Uh, gevoeld zijn. Dat, dat, dat heeft een soort incubatietijd nodig. Je kunt niet, als je er middenin zit, kun je er niet over schrijven. Weet je, als net als. Dat literatuur over de Tweede Wereldoorlog van vlak na de oorlog mm -hmm. heel slecht is. Ja. Dan zit je er te dicht op. Dat is niet goed. Nou, niet om mijn scheiding met de Tweede Wereldoorlog <laughs> te vergelijken. Maar goed. Maar alles wat we met de Tweede Wereldoorlog <laughs> kunnen vergelijken. doen we. moeten we Want niet dat laten liggen. Duidelijk, precies. Maar um, uh, ging dat vrij vanzelf eigenlijk weer? Dat die liedjes daar wel weer kwamen? En ook wel ja. vrij vlot, want ja. Ja, een sabbatical, naar nou mijn idee, was je toch vrij snel weer in een ander huis en met een nieuwe vrouw. Ja. En, en, nou, en ik was ook, ook gewoon aan het werken, he, want... Lamar. En, en was je nog aan het werken? Ja, dus... Had ik maar een sabbatical, maar ik heb helemaal geen geld om een sabbatical te houden. Dus ik, ik was ook gewoon columns aan het schrijven, radio aan het doen. En met liefde hoor, daar niet van. Maar... Sabbatical, Sabbatical. Dat was het echt niet. Nee, Nee, nee. <laughs> Ik had best zin je had in ze gewoon tegen die Schouwburg-directeur. Ik heb gewicht. gewoon Ik de tournee niet even gedaan. Niet. Maar... Dat was het enige. Ja, ja. Maar die liedjes kwamen wel, ja, kwamen die vrij snel. Er zit een hoop gestoethaspel voor ze er echt zijn. Hè? Ik heb heel veel met Sander uh, Geboers, die, die, die, die heb je ook gezien, de pianist. De pianist, die veel ja. Componeert. Die, die 17 was en jij was 20 en ja. begonnen jullie ja, samen. ja. We hebben heel veel ook gewoon bij mij op zolder gezeten. En zitten, ja, veel zitten oude hoeren. En bijvoorbeeld uh, Niet Klaar, een liedje op de plaat. Dat, dat heb ik heb de tekst geschreven uh, in Hotel New York. Ik was wel echt daar gaan zitten om te schrijven. Of ik was in eerste instantie in een heel primitief Fries hutje gaan zitten... zonder stromend water. En na vier dagen dacht ik, ik schrijf toch echt beter in luxe. Toen ben ik, <laughs> ben ik, nou, ben ik uitgelachen <laughs> door iedereen... en lekker in Hotel New York gaan zitten... Wat had ik die tekst geschreven? Wat gebeurde er in dat hutje dan? Dat vond je heel ongemakkelijk. <lacht> nou, ja, dan neem ik mezelf... Dan, be dan bedenk ik dat ik heel uh, aards en dicht bij de natuur ben. Want dat heb je wel eens ergens gelezen. Yeah. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar dan is het uiteindelijk nacht en dan moet ik naar het toiletgebouw. Maar dan vind ik het vies en eng en koud. En dan sta ik in het afvalstijltje te plassen. En dan denk ik, het wordt tijd dat ik naar Hotel New York ga. Ja. Dan schrijf ik toch echt beter, toch? En dat was snel geboekt. Ja, dat was snel ja. geboekt, ja, ja. En toen kwam Sander daar ook naartoe. Nee, dus dat, we spraken elkaar later. Ik ben dan echt heel erg isolationistisch. Alleen. Ja, ja, alleen. Ja, alleen. Nee, alleen Jessica kwam op een gegeven moment uh, naartoe. Waardoor ik ook, ook al weer nog meer liedjes tof, ging schrijven. Ook, ja, ook diezelfde ja, avond natuurlijk al. Maar die moest dan wel de volgende Iets ochtend met die in. lakens. Ja, toen heb ja, ik dat liedje dat geschreven dacht ik wel. Echt waar? Ja. ja, dat heb ik precies. Nou ja, en ja, dat geschreven. goed, dat bedenk ik nu. Maar... Ja, dat voel je goed aan. Ja. <laughs> en uh, <laughs> ja, maar dat, dat niet klaar had ik. Ik had daar de tekst geschreven. Ja. Omdat ik vanuit verdriet om mijn, mijn, mijn oom. En uh, die was kort daarvoor overleden. En ik had dat echt zo. Heb ik nooit gehad daarvoor, maar echt in tranen geschreven. Weet je, dat ik nog steeds naar, echt naar de wc moest om te snuiten en weer verder te schrijven. En, en Sander, die, die, uh, zijn vader was een tijdje daarvoor overleden. En toen schreef hij de muziek, weet je vanuit zijn uh, verdriet. Mm -hmm. Ja, durf ik wel zo te zeggen. En toen dat liedje er helemaal was, daarna ging het snel. Omdat, omdat ik daarvan voelde van ja, maar. Ja, dit is echt wel wat we doen. Hm. We kunnen echt wel iets verwoorden, of uh, toen had je de zetten. liefde en de dood, toen dacht je: Oké, okay, het ja. goede spoor, ja, ja, ja. Die twee uitersten en ja, alles daar wat daar tussenin ja. zit, ja, meer is er niet. hè. wat was die oom -core voor oom? Want de, um, was het een heel had je een speciale band met ja. hem, of was het de eerste echte dode in jouw nee? Directe het was wel, nee, het ging echt, ging echt om hem. Dat vind ik ook zo jammer, ja. Hm. Dat, dat, dat vind ik ook zo ontluisterend eraan. Dat ik dacht, ik dacht altijd: de dood is erg en daarom zijn mensen verdrietig. En dit was in die zin echt een, een uh, ontzettend volwassen worden. Dat ik dacht: nee, ik vind het gewoon erg dat hij er niet meer is. Mm. Weet je, ik ben, daarom ben ik verdrietig. Dus dat vond ik echt een, een ontzettend jammer. Reality check, maar hij was heel, heel bijzonder. Uh... Een jammer een reality check. Ja, het is toch zonde. Mm. Wil je toch eigenlijk pas weet toch überhaupt nooit achterkomen. Mm. Je wilt toch gewoon een soort romantisch beeld van de dood. Dat is als gegeven als een soort uh, metafoor, Allemaal treurig. Nee, het is gewoon. Ik ben gewoon iemand kwijt die, mm. en dat wil ik niet. Dus mm. het, het is veel platter, weet mm. je wel? Het is veel minder poëtisch dan je zou willen. Maar hij was een beetje, zoals mijn vader is een heel uh, uh, uh, bijna filosofische man. En mijn nichtjes bellen ook mijn vader... als ze bijvoorbeeld in een relatiecrisis zit of zo. dan komt ome heen kom je praten. Hij want, was de broer van jouw vader? Nee, nee oh. wel beste vriend van mijn vader... maar ja. de broer van mijn moeder. Hm. En, en ome koor, die, die, mijn broer belde ome koor als hij ging fietsen. Of ik belde ome koor als ik, als ik uh, op kamers ging... en moest geschilderd worden, weet je wel. Of, uh, of als ik iets niet snapte van mijn bankzaken. Dat is een heel praktische, praktische man. lieve man, ja. ja. Waar je toch uiteindelijk veel meer aan hebt dan aan de filosofie. Nou, nee, het is moeten toch echt wel allebei zijn, ja. Maar het is, het is wel, we hebben wel zo'n een beetje een soort kruisbestuiving gehad... Met die, met die twee heel verschillende soorten vaders, ja. Zullen we luisteren even naar dat liedje? Ja, dat is toch? Ja. Um, dan moet ik alleen een aanwijzing geven. Hoe heet het nou ook alweer? Niet klaar. Niet klaar en het. is volgens het. mij trek drie. drie, ja. ja. Alles is geregeld, alles is gezegd De kleren die je aan wilt, heb ik klaargelegd Alles is besproken, alles is gedaan Maar ik ben niet klaar, ben niet klaar Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan het afscheid is genomen er is genoeg gekust jij lijkt er vrede mee te hebben Wilt rust en ik zet maar weer koffie al weet ik dat jij die laat staan maar ik ben niet klaar ben ik ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Nee, ik ben niet klaar. Ik ben niet klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Er komt vast wel een moment, tenminste iedereen op de pijn van jouw vertrek niet zo groot is als het geluk dat ik je bij me heb gehad maar ik ben niet klaar ben niet klaar nee ik ben niet klaar om jou te laten gaan nee ik klaar. Nee, ik ben niet klaar om jou te laten gaan. Claudia de Breij. Nee, ik ben niet klaar. Um, dat was dan het liedje waar we het net over hadden. Niet ja. klaar, zo heet het. Uh, je wordt begeleid trouwens. Sander Geboers, we noemden hem net al. En uh, uh, Jonathan Jeremia. Nee, nee, nee, nee, dat is, nee, is oh, iemand van wie ik een liedje vertel. Nee, Rijer oh, Zwart en Jan ja. van Bijnen. Ja, precies. Um, Ruud Wijsman. Uh, Oud-directeur van de uh, toneelschool en de kleinkunstacademie. Nog, volgens mij toch? Ja, is hij dat nog steeds? Nog, ja, ik weet zo. niet. Ik maar zit ja. er niet op. Maar, maar, uh, maar volgens goed, mij is hij nee, nog Nee, want daar wilde ik het over hebben. Jij zit daar niet op, maar je hebt er ook nooit op nee. gezeten. Sterker nog, je was afgewezen. En terecht, En dan ja. nou vraag je, en terecht? Ja, ja, ja want ze, de, de, de kritiek die ik toen kreeg... Dat was vrij ver gekomen. En toen uiteindelijk bij een van de laatste ronden zei... ja, je bent gewoon niet theatraal genoeg. En daar hadden ze wel gelijk in. En ben je dat nu wel? Ja. Wel Wat is dat dan eigenlijk? Je bent niet theatraal genoeg. Nou, dat moet je daar dan toch juist leren, op die school? Ja, maar je moet wel een soort gekte... en een soort, soort, soort, soort gebrek aan gêne hebben. Iets meer Anouk zijn? Nee, ook niet. Want Anouk die heeft zich ook niet voor niks van het conservatorium getrapt. <lacht> nee... Nee, het is, het is, als je een soort allround kleinkunstenaar wilt zijn... wat ik ook helemaal niet ambieer. Maar dan moet je ook... dan, dan, dan moet je... Uh, ja, een, soort, een soort gekte en een soort schaamteloosheid hebben die ik niet heb. Ik doe alleen maar raar met een publiek. Ik haat repeteren, weet je wel? Ja. Ik, heb een soort, ik ben iemand die schrijft... En het wil delen en omdat te delen heb ik geen enkele grens en dat heb je ook wel gezien in de ja. voorstelling. maar het kan ik ook helemaal wel in mijn uh, in mijn eigen wereld alles laten zien maar als je nu zegt uh, doe een doe edit Piaf dan gaat dat echt niet dat gaat echt niet nee. en wat gebeurt er eigenlijk met jou en dat publiek want dat klinkt dan allemaal zo heel mooi weet je uh. dat het publiek dichtbij is en dat ja. je ze voelt en dat zij ook hebben gemerkt dat het met jou helemaal niet goed ging. Maar hoe werkt dat? Ik bedoel, zo'n luxor dat vol zit. En dat jij dan achteraf zegt. zij hebben gevoeld dat het ja. niet goed met mij ging. Kun je is dat uit te leggen? Ja, dat is alleen maar uit te leggen zoals je dat één op één kunt hebben. Dat, dat je tegenover iemand zit en en, en je. Ja, je voelt of iets wel of niet, of iemand wel of niet zich openstelt, mm -hmm. of, of, of iemand weet je, ik kan jouw verhaal vertellen en zonder dat ik het laat zien, zonder mijn tranen te tonen, jou aan het huilen krijgen mm -hmm. omdat het een emotioneel voor mij beladen verhaal is en het kan andersom ook. Maar als ik het niet voel of niet meen, dan gebeurt er niks bij jou. Nou, en dat dan met 600 of, of 1000 mensen, maar ze voelen dondersgoed goed wat er echt is en wat, wat niet. Ja dat, dat voel je gewoon. Ja. Ruud Wijsman die zei je moet even die grappen helemaal niet meer doen. Was ja. zijn opdracht als ja. regisseur. Ja die eerste, dat eerste half uur hè, gewoon streng zijn ja. Ik wil natuurlijk binnen twee minuten iedereen comfortabel laten voelen van ach het is gewoon, het is gewoon Claudia het is oké okay, er is niks aan de hand. En hij zei nee. Leg de nadruk maar eens op die liedjes. En laat het maar zo zwaar zijn als het is. En ze, ze, ze komen wel met je mee. Nou, dat vond ik eng. Ja. Ja, doodeng. Ja. Want Claudia moet wel een grap maken. Ja, maar dan nog niet eens vanuit, uh, weet je, alsof ik een soort merknaam ben uh, van wie je iets verwacht. Maar ik zelf, als, <lacht> gewoon, ook als ik net tegenover jou kom zitten, mm -hmm. dan is dat. Je, je wilt binnen, binnen een paar minuten dat het gezellig is. Hm. Dat het oké okay is. Dat heb ik heel sterk. En niet soort. Ik uh, kan echt mensen als zo'n Arnold Grunberg of zo daarom benijden. dat je ze ontzettend niet likable durft en kunt zijn. Maar het lijkt me ook zo ongezellig om zo te zijn. Ik zou, dus, ik zou het nog geen twee minuten volhouden. Weet je, ik moet ik vind, fuck, zo lachen als ik hem lees. Dan denk ik denk, oh, wat ben je zo gereinig weer vandaag. En ochtend had hij ook. Ja, ja het is, het is oh, zo'n zo ontzettend, ontzettend zwart wereldbeeld. waar ik heel veel. Plezier in hebben, waar ik ook vaak heel ver in mee kan. En dat... waar je wel hele lekkere grappen over kan maken, toch? Ja, dat. En waar je uiteindelijk alleen maar een andere keuze maakt uh, dan hij. Want ik denk, ja, ik weet wel dat het zo zwart is. Dus, dus ga ik het uh, nou een beetje mooie kleuren om van Veenmaas te citeren. In plaats van nog eens te benadrukken dat het zo zwart is. Dat, dat, dat weet ik al wel. Dat weten we al. Weet maar het je is je wel gelukt, hè? Dat half uur. Geen grappen en alleen maar mooie liedjes. Ja, en ze pikken het wel. Ja. ja. Maar ik ben dan wel zelf ook helemaal opgelucht als ik dan de eerste echt lekkere losse. <laughs> en dat ze dan weer even gaan lachen. He, dat het he, eindelijk ja. mag. Ja. De tegel, Claudia, het is zover. Oh, is toch weer zover? Ja, ik snap het ook niet. Maar het is echt. Oh, bijna de acht tegel, uur. de tegel. En weet je het? Oh, god. Ehm. Um... Ja. Zal ik ondertussen even melden wat er zo dadelijk te horen is op deze zender? Ja. Twee dingen natuurlijk. Margreet Rijntje spreekt met ja. hoogleraar Tiedo, ja. of Tido, denk ik, Vellinga. Hij zorgde ervoor dat de Tweede Maasvlakte, die morgen wordt geopend... zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd werd. En dat deed hij zo goed dat zelfs milieudefensie tevreden is. Dus een gesprek met hem en een gesprek met Jos Stelling die um, uh, jaren geleden het filmfestival van Kant meemaakte... met zijn film Marike van Nimwegen... En wat staat er op de tegel van Claudia de nou, Claudia de Wat omdat ik weinig zo stom vind als een spreuk... Ja? is mijn spreuk... Uh, vis en visite blijven drie dagen goed. Vis en visite blijven drie dagen goed. Ja. Van wie is die? Ik weet het niet, maar het is wel waar. Visite ook? Ja, nou, vind ik eigenlijk al te veel. Ja, ik vind drie dagen ja. echt wel heel lang ja. voor visite. <lacht> voor vis? <lacht> laten we zeggen drie Buur. minuten. Dank je wel, Claudia. Graag gedaan, dank je wel. Dank mevrouw de Breit, dit was aflevering. Ik moet even nadenken. 2365, jawel. Morgen praten we met merkeman Mark Oosterhout over de onweerstaanbare aantrekkingskracht van merknamen. Tot dan. Radio 1. Nee. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.